Weet hoe je ervoor staat? Check het op mijnpensioenoverzicht.nl Dit is Radio 1. 9 uur. Het LOS-journaal. Door Altmegens. Kabinet werkt de toezeggingen uit die gisteren zijn gedaan in het Kamerdebat over koenders. Vanochtend om uiterlijk 10 uur gaat er een brief naar de Kamer.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 Het Amerikaanse begrotingstekort loopt dit jaar op tot recordhoogte. Volgens begrotingsexperts in het congres stijgt het tekort tot 1500 miljard dollar. Dat is 100 miljard meer dan in 2009. Het tekort stijgt onder meer doordat president Obama... onder druk van de republikeinse meerderheid... belastingverlagingen uit het Bush-tijdperk laat doorlopen. De belastinginkomsten zijn gedaald naar het laagste niveau sinds 1950. Republikeinen en Democraten vinden beide dat er gesnoeid moet worden... Maar ze hebben moeite om met concrete voorstellen te komen. Obama ziet het tekort als een erfenis van Bush. De Republikeinen wijzen naar het nieuwe stelsel voor de gezondheidszorg... en naar de ruim 800 miljard dollar die Obama in de economie heeft gepompt... om de crisis te bestrijden. De Egyptische autoriteiten bereiden zich voor... op een derde dag van protesten tegen president Mubarak. Demonstranten in Cairo en Suez hebben tot diep in de nacht geprotesteerd. En ze hebben aangekondigd dat ze daarmee doorgaan... tot de Egyptische president is afgetreden.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 El Baradij woont in Wenen, waar hij tot vorig jaar het internationaal atoomagentschap van de VN heeft geleid. Zijn terugkeer zou kunnen leiden tot nog grotere protesten. Het vliegveld Wezen, net over de grens in Duitsland, is korte tijd gesloten geweest. Er werd kort na zes uur groot alarm geslagen. nadat een vrouw zich verdacht had gedragen. Nadat ze al door de controle was gegaan, verliet ze via een personeelsuitgang de beveiligde ruimtes. en keerde daarna weer terug. In verband daarmee moesten de koffers uit twee vliegtuigen worden gehaald voor een nieuwe controle. Honderden reizigers, onder wie veel Nederlanders, werden naar de hal teruggestuurd. De veiligheidscontrole op Vliegveld heeft niets verdachts opgeleverd... waardoor de vluchten hervat kunnen worden. De ANWB stelt een lijst op van provinciale wegen die veilig of juist levensgevaarlijk zijn. Aan de hand van het aantal sterren, maximaal vier, kan een automobilist zien hoe veilig de weg is. Op provinciale wegen gebeuren de meeste ongelukken. Inspecteurs beoordelen de wegen onder meer op het gevaar van frontale botsingen... en de kans op ongevallen langs de kant van de weg. De ANWB wil met de lijst de provincies aanmoedigen om de veiligheid te verbeteren. Voor de snelwegen bestaat al zo'n keuringssysteem. De eerste sterren voor provinciale wegen worden volgend jaar uitgedeeld. Het weer, het is bewolkt en droog. De temperatuur ligt tussen de min 1 en min 3 graden. Vanmiddag af en toe zon. De temperatuur loopt wat op tot 0 graden in het noorden en plus 2 aan zee. ANDB verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Toch zijn er relatief veel ongelukken gebeurd met ook veel openthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat het vast tussen Everdingen en Beest over 6 kilometer. Door een gekantelde vrachtwagen zijn drie van de vier rijstroken dicht. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15 de A15 van Gorkum naar Rotterdam is veel vertraging. Tussen Gorkum en Hardingstad-Giessendam, 5 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Verderop bij Papendrecht, 7 kilometer. Dat komt omdat daar de stoplichten niet goed werken. De A20 naar Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwerkerk aan de IJssel, 6 kilometer stilstaan. Alle rijstroken zijn dicht. Verkeer kan er alleen langs via de vluchtstrook. De A28 van Zolle naar Apeldoorn, tussen Hattem en Epe, 11 kilometer. Na een ernstig ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Verkeer richting Apeldoorn kan beter gebruik maken van de A28. Dan de A58, Breda, Bergen-op-Zoom, bij Wouwse Plantage 7. De weg is daar wel weer vrij. De A67, Turnhout, richting Eindhoven. Bij Eersel, 10 kilometer. Na een ongelukkige vrachtwagen is de rechte reis dicht. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten. En Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Veel te doen vandaag in Den Haag. Niet alleen over Kunduz, maar ook over die opnieuw gekraakte over chipkaart Vandaag is het spoeddebat. De grote vraag is, wat gaat de minister doen aan het probleem? Dat allemaal zo dadelijk eerst naar Egypte. In Cairo probeert de politie met man en macht samenscholingen te voorkomen. Tienduizenden mensen zijn de afgelopen dagen de straat opgegaan... om het aftreden van de regering te eisen. Maar het wordt hen steeds moeilijker gemaakt. Politie grijpt hardhandig in en de ME staat op iedere straathoek. We hebben contact nu met Joris van Duinen van Free Voice... een organisatie die zich inzet voor de persvrijheid overal ter wereld. Goedemorgen. Goedemorgen. U zit in Cairo voor uw werk. Uh, dat is een mooi moment om te zien hoe die persvrijheid werkt in Egypte. Heeft u er zich al een indruk van kunnen krijgen? Het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk. Um, er komen heel veel berichten binnen. Er komen ook tegenstrijdige berichten binnen. Maar we proberen er een, uh, een lijn in te ontdekken. Ik, ik moet even aangeven, ik sprak, sprak gisteren met een, een Nederlandse journaliste via Facebook. Um, die hebben we nog geprobeerd in de uitzending te halen, maar zij durfde niet. Um, omdat collega's van haar in Egypte zijn aangehouden. Dat zegt genoeg, lijkt mij. Dat, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Uh, en uh, voor Egyptenaren is, uh, is de situatie natuurlijk even gespannen, zo niet nog erger. Um, dus het zegt inderdaad heel veel. Um, um, nogmaals, het is een moeilijk lijn erin te krijgen. Wij proberen uh, angstvallig contact te krijgen met ook de journalisten die wij kennen. Mm -hmm. En dat is nog niet gelukt. We hebben wel berichten gehoord dat er uh, een aantal journalisten zijn gearresteerd gisteren uh, in, in Cairo. Um, maar... Het is, heel, het is heel moeilijk om, om het daadwerkelijke verhaal erachter te krijgen... maar er is zeker wel wat aan de hand ook wat dat betreft inderdaad. Ja, we hadden het eerder deze uitzending al over... Egypte, de een leven al tientallen jaren in een soort van noodtoestand... die is afgekondigd. Hoe is het normaal voor deze demonstraties werken voor journalisten in Egypte? Uh, dan, dan is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen het type pers. De, de, de televisie is volledig staatsgecontroleerd. Uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor de radio... Op het gebied van, van de geschreven pers is er iets, iets meer ruimte. Er zijn duidelijke rode lijnen, het, uh, kritiek op het regime, uh, et cetera. Um, maar er is, is wat ruimte. Um, wat in Egypte een groot probleem is, is dat er uh, tegen journalisten heel vaak strafrecht wordt gebruikt. Dus er zijn hele, heel veel smaatzaken, uh, dat soort dingen, uh, met hoge boetes... Um, dus er is zeker een probleem. Ja. Maar uh, er is volgens gegeven pers iets meer ruimte. Het werk, dat, op dit moment. Ja, het werk dat u doet, trainen van die journalisten, kunt u dat in alle openheid doen? Um, dat, dat, dat hangt een beetje van het uh, onderwerp af. Het is, het is een beetje manoeuvreren. Wat wij, uh, wat wij doen is uh, uh, het trainen van uh, journalisten op het gebied van uh, uh, internationale journalistieke ethiek. Maar ook hele praktische onderwerpen als uh, uh, financiële verslaglegging, uh, het gebruiken van internet als bron, dat soort zaken. Um, en wij werken ook met uh, mediarechtadvocaten om uh, aan journalisten duidelijk te maken wat wat er wel en niet mag binnen de grenzen van de wet. Dus ook voor ons is het een beetje manoeuvreren, maar uh, er, er is voor ons wel ruimte om, om dingen te doen. Maar er zijn natuurlijk ook voor ons dingen die we, uh, waar we voorzichtig mee moeten zijn. Ja, zoals? Uh, nou ja, wat, wat we in Egypte niet doen is, is uh, uh, journalisten uh, aansporen om, om buiten dat wettelijke kader te, uh, te treden. Er is ontzettend veel ruimte omdat heel veel journalisten uh, uh, die grens uh, eigenlijk maar beperkt kennen. En omdat er ook een zekere willekeur in zit, blijven ze ver bij die grens vandaan. En wij proberen uh, systematisch duidelijk te maken dat, dat er nog heel veel dingen meer mogen dan dat ze in de praktijk doen. Okay. En zo proberen we bij te dragen aan de persvrijheid. Ja. En de sociale media spelen een, rol, een belangrijke rol. Hè. Dat was in Tunesië, ook zo in Egypte misschien nog wel meer. De overheid doet er ook van alles aan dat te blokkeren. Wat is de rol van de traditionele media? Uh, die is heel erg verdeeld. Uh, uh, nogmaals, we hebben het over geschreven pers. Uh, ja. Er zijn hele duidelijke uh, gezin-gezinde uh, kranten. Er zijn hele duidelijke oppositiekranten. Uh, en die opereren ook in de praktijk uh, heel verschillend. Ja. Um, websites worden gesloten het, het, uh, van, van, van een aantal oppositie-kranten met name Aldous Toer uh, ligt al een paar dagen plat um, de, de rol is in die zin verschillend natuurlijk dat, uh, dat uh, de sociale media veel actueler en veel sneller is dus die ja. wordt echt gebruikt om, uh, ook om te organiseren en dergelijke en de krant verschijnt natuurlijk de ochtend daarna pas Joris van Duinen van Free Voice hartelijk dank voor uw uitleg en uh, succes met uw werk daar en op dat internet was bloggen ooit heel hip. Ooit. En dat is in dit geval slechts een paar jaar geleden. Maar webblogs lijken op hun retour Twitter en andere sociale media... zoals bijvoorbeeld het netwerk Facebook, hebben het bloggen ingehaald. De stichting Dutch Bloggies, die jarenlang prijzen uitreikte... aan de beste blogs, stopte dan ook mee. Op een uh, feest, gisteravond, is de stichting ten graven gedragen... en is de allerlaatste beker uitgereikt. Ik heb me nooit werkelijk afgevraagd waar al dat zweet vandaan kwam. Het zweet is er, in grote mate. En als ik op een publieke plek ben, zal ik ervoor moeten zorgen... dat ik er zo snel mogelijk weer vanaf kom. Blijkt het hyperhydrose te heten, lees ik net. Ik had kunnen bedenken dat er voor alles ter wereld een naam was... maar ik stond er dan ondanks de dagelijkse last niet bij stil. Ton Zijp is organisator van de Dutch Bloggies... en dit is een stukje van zijn eigen weblog, Zyperspace. Ik produceer veel zweet, zo heet het mijn leven lang bij mij. Vier woorden. Veel langer dan hyperhidrose, maar makkelijker te onthouden. Cyberspace is mijn eigen plekje op internet. En is het druk in Cyberspace? Uh, op dit moment niet meer. Tons recentste blog is van 18 november 2010. Dat lijkt veelzeggend. Zijn stichting stopt en zelf was hij er ook al een paar maanden klaar mee. Toen ik begon uh, schreef ik soms drie stukjes op een dag. Ik was continu ermee bezig. En nu? Ja, uh, sinds ik uh, de vriendin heb gekregen die ik uh, met veel liefde heb beschreven... in de laatste stukjes, is het opeens een beetje dicht. Uh, ik zwijg wat meer. Ah, de liefde is er, dus de inspiratie om te schrijven is weg. Dat lijkt dan voor eeuwig, hè? Als het voor eeuwig is, uh, deze vriendin, dan uh, vind ik het niet erg. Herkent u deze muziek? Ja, die muziek herken ik, maar ik kom, ik kom niet op de naam. spul uit de jaren tachtig. Ja. The funeral party. Het begrafenisfeest. Het schiet me nog steeds de naam van de band niet te binnen. The Cure. The Cure, oh tuurlijk ja. Het begrafenisfeestje, past dat bij de avond? Ja, eigenlijk wel. Uh, we gaan, uh... ja het is uh, de laatste Dutch is één winnaar. En dat is de, de beste blogger van het uh, de afgelopen decennium. En dat is toch een, uh, een sluitstuk. Wie het dramatisch wil verwoorden zegt dat er een streep wordt gezet onder tien jaar bloghistorie. Er zijn ook mensen die zeggen dat bloggen eigenlijk al een tijd dood is. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Een gepasseerd station in deze tijd van Twitter en Facebook. Ik vind dat Twitter en Facebook eigenlijk een aanvulling zijn op blogs. Ze zorgen ervoor dat je je meer kenbaar kan maken. Het mag dan een beetje een begrafenisfeestje zijn. Maar probeer de bezoekers niet wijs te maken dat hun hobby, hun passie op sterven na dood is echt niet helemaal niet springlevend ik blog al bijna tien jaar we gaan door tot we dood zijn ja ik ben een van de eerste en nog steeds zo fanatiek ja als je echt het leuk vindt en het als een aparte stroming ziet hè, naast gedichten of uh, ander literair werk is het een nieuw fenomeen nog steeds maar ja, er haken ook weer mensen af. Ja, dat kan je niet ontkennen. Ik blog nog steeds drie stukjes per week. Ja, nou, wat was het laatste stukje? Het ging over dat ik ben aan het rennen ben langs de Waal om toch wat aan mijn conditie te doen. Echt zo'n meisjesblog gewoon om weer even af te vallen. Dat willen we allemaal weten. En jij misschien niet, maar mijn volgers wel. De grote groep bloggers, dat zijn echt de mensen die stilletjes thuis zitten... en uh, alleen helemaal geen behoefte hebben aan honderd uh, 100 tot duizend bezoekers. Uh, ik denk dat uh, die vooral voor hun vrienden en familie schrijven. Het is allemaal niet meer zo belangrijk. Het is gewoon. Waarom stopt u er eigenlijk mee als stichting? Het gaat er vooral om dat Facebook en Twitter, dat social media... die worden belangrijker en belangrijker. En op een of andere manier verschuift de aandacht. Dan is het eigenlijk goed dat je bij wijze van spreken op je hoogtepunt stopt. Ja, we moesten ergens een punt zetten. De stichting Dutch Bloggies zette jarenlang blogs in het zonnetje. Maar de laatste bokaal is voor de allerbeste blogger van het decennium. Deze prachtige prijs. Deze prachtige Wat, prijs. Is er ook nog geld aan verbonden? Uh, ik geloof 0 euro. De winnaar stond aan de wieg van de meest invloedrijke blog... die ons land rijk is. De blogger van het decennium is Dominique Weessie. Ja, op Dominique Weessie! En hij is de enige die niet aanwezig is. <applaus> Waarom Dominique Weesie van Geen Stijl? Nou, Dominique Weesie omdat hij er gewoon toonaangevend is... binnen die club van uh, schrijvers van Geen Stijl. Je kon er afgelopen jaren gewoon niet omheen. Als je het over webloggen had, dan zei men in Nederland... oh, een weblog als Geen Stijl. Dus kun je wel zeggen dat ze heel veel invloed hebben gehad. Wij blijven trouwens nog wel bloggen hoor. U vindt hem op nos.nl slash radio1. Maar we zitten ook op Twitter met het Radio 1 journaal. Zowel het Radio 1 journaal in de ochtend als in de avond. En de middag, ons adres daar is nos radio 1 Maar de kwart over negen nog een uurtje. Misschien wel twee, misschien ook wel drie. Den Haag wacht op de brief van het kabinet. Met de aanpassingen voor de missie Kunduz. Jouw gast Karen Albert, die wacht ook op die brief. Ja, Rob de Wijk, defensiespecialist en directeur van het Centrum voor Strategische Studies. Bent u ook zo benieuwd naar die brief? Al weten we natuurlijk al wel in grote lijnen wat erin staat, hè? Ja, nee, maar ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat precies gaan opschrijven. Want het vernein zit hem natuurlijk in details. Want ja, in grote lijnen uh, wordt er gezegd van... Uh, we moeten voorkomen dat uh, uh, de uh, um, politieagenten voor... Uh, Allerlei oorlogsoperaties worden ingezet en dat lijkt me inderdaad een hele goede zaak. Maar hoe ga je dat nou precies doen? Dat lijkt me nog niet, uh, nog niet simpel. Precies. Zeg, en uh, die toezegging die Rosenthal heeft gedaan, minister Rosenthal, wij zullen van de Afghaanse regering een schriftelijke verklaring vragen... waarin ze garanderen dat de mensen die wij, Nederland, gaan opleiden... de politiemensen, dat die nooit militaire taken zullen gaan uitvoeren. Ja, toen u dat hoorde, uh, is dat een, uh, nou, het is natuurlijk een politiek gebaar, maar is het ook realistisch... Nou, ik denk dat hij die verklaring wel gaat krijgen. Want, uh, ja, maar wat vraagt... is die waard? Ja, dat hangt er vanaf. In de eeuwigheid is, uh, kun je dit natuurlijk nooit garanderen... maar je zult het ongetwijfeld wel kunnen garanderen... Uh, in de periode vlak na en tijdens uh, de, de opleidingen. Uh, maar ja, aan de andere kant wordt nu ook het beeld geschapen... alsof uh, die, uh, die politieagenten onmiddellijk worden ingezet... Uh, in de oorlog tegen de Taliban... en schouder aan schouder met het leger moeten vechten. Dat is natuurlijk echt onzin... Er wordt een beeld, uh, een beeld opgeworpen van, uh, van Afghanistan ja, die, die niet juist zit. Het is niet een totale oorlog in dat land. Het is uh, onveilig. Dat is zeker het geval. Uh, natuurlijk is de Taliban er actief. Uh, dat is absoluut het geval. Maar je ziet in de eerste plaats dat er enorme scheiding is aangebracht... Uh, tussen, de, uh, tussen de, de, het Afghaanse leger, dat inderdaad buiten de dorpen op uh, de Taliban jaagt... En de politie die vooral binnen de steden actief begint te draken. Dus, eh, en bovendien heb je ook gewoon rechtshandhaving nodig binnen de steden en de dorpen. En daar hebben de politie voor nodig. Dus dat probleem is veel minder groot, veel minder nijpend in mijn optiek. Eh, dan, dan de beelden die nu worden geschapen. Maar toch voelt Roosentaal zich kennelijk genoopt... om dat wel zo naar de Kamer toe te communiceren... met zo'n brief, met zo'n garantie. Want anders krijgt hij die toestemming niet. Nee, dat klopt. Maar het is ook een terechte, een terechte wens van de Kamer. En dat moet je dus ook uh, vooral doen. Want die politie is er niet om uh, schouder aan schouder... Met, uh, met het leger tegen de taliban te vechten, zeker buiten de dorpen. Maar wat gaan we doen als ze een taliban tegenkomen binnen de dorpen? Ja, dan zullen ze die toch moeten arresteren. En dan komt er geweld bij kijken. Nou, dat hoeft niet. Uh, het is niet zo dat er alleen maar geknokt wordt in, uh, uh, in uh, Afghanistan. En ik mag hopen dat de opleiding ook zo is. Dat men leert om bijvoorbeeld uh, die arrestaties uh, te laten plaatsvinden... zonder dat er een hele hoop uh, schietwerk aan uh, te passen komt. Dat is toch wel de essentie van, van een goede ordehandhaving. Gisteren aan het begin van de dag uh, hadden een hoop mensen het idee van... nou, die politiemissie, die Kamer gaat niet overstag. Hè? GroenLinks en, en ChristenUnie die... Uh, die doen het niet. Uh, ik heb nu het idee dat het gevoel een beetje bestaat. Dat hoorde ik ook bij de vakbond. Vanochtend de militaire vakbond. En ook van uh, meneer Van Koor deed. Uh, nou, waarschijnlijk komt dat toch wel die missie. GroenLinks gaat nog wel overstag. Wat, wat is uw gevoel? Nou, het wordt steeds moeilijker om, eh, om nee te zeggen eh, door de oppositie. Dat is denk ik een, een feit. Maar er staat ook heel veel op het spel. Ik hoor voortdurend de mensen roepen dat het allemaal niet zoveel uitmaakt... of we die missie wel of niet sturen. Maar je zal straks maar als regering bij allerlei internationale vergaderingen zitten. En voor de tweede keer ben je niet ingeslaagd om een missie eh, op poten te zetten. Wat voor, wat voor figuur sla je? wel? Je nou, maar ja, daar je heeft GroenLinks op... natuurlijk geen belang bij. Uiteindelijk heeft GroenLinks daar ook belang bij. Omdat uh, GroenLinks een uh, verantwoordelijke partij is. Mogelijkwijs ooit ook nog eens een keer wil, uh, wil meeregeren. En het is in belang van ons land. Het is niet alleen deze missie in belang van Afghanistan, maar ook in ons, ons eigen belang. Omdat onze Nederlandse regering toch uiteindelijk een positie moet hebben binnen de Europese Unie, binnen de NAO, binnen de VN. Als je daar wordt afgeserveerd als de RIC, dan heb je ook geen, geen invloed meer. Nou, we gaan afwachten, die brief. Nog ruim een half uur geduld hebben en dan eens even lezen hoe de regering het allemaal op schrift heeft gesteld. Hartelijk dank. Straks, Zonnie Wijs. We spraken hem al even vanochtend. Hij spreekt als eerste Nederlander de Duitse Bondsdag toe. Hoort er zo meer over? Eerst naar Wijnland Zwaan voor de verkeersinformatie. Het valt allemaal reuzen mee op de weg. Ja, het is een aflopende zaak, nog 80 kilometer. Toch zijn er wel veel ongelukken gebeurd die voor vertraging zorgen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij een beest 6 kilometer door een gekantelde vrachtwagen. Drie rijstroken zijn dicht. Verkeer richting het zuiden kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Na 15 van Gorkum naar Rotterdam. Na een ongeluk bij hardingsveld giessendam 4 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Na 20 naar Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwerkerk om de IJssel, 7 kilometer. Alle rijstroken zijn dicht. en Het verkeer wordt langsgeleid via de vluchtstrook. En de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Hattem en Heerde, 7 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het was wel een beetje sneu, want weer moest België's koninklijk bemiddelaar... Johan van der Lanotte naar de koning en weer met lege handen. De zoveelste poging om in België een regering te vormen... is gisteravond definitief mislukt. Correspondent Wessel de Jong in Brussel. Wessel, wat zijn de eerste reacties op de ontslag van Van der Lanotte? Het Zwarte pieten is natuurlijk volop begonnen hier weer. De Vlamingen die verzuchten, we krijgen van de Franstaligen echt alleen maar non te horen. En je zag dat van de week ook, de Vlamingen lanceerden nog een laatste voorstel voor de splitsing van de gezondheidszorg in België. En knal meteen al live, ochtends in de ochtenduitzending schoten de Franstaligen het afzijden dat het onacceptabel was. De, de Franstaligen op hun beurt zeggen... ja, maar wij praten met een partij, de Vlaamse nationalisten... die het land wil opheffen. Daar kan je toch helemaal niks van verwachten. Daar kun je niet mee praten. Het Zwarte pieten dus. Uh, en tegelijkertijd zie je dat alle partijen zich toch onthouden... van allerlei hele agressieve, bouwde verklaringen... waar ik maar uit afleid dat men toch nog ergens de deur op een kiertje wil houden. Maar ja, zover is het dus al gekomen. Het feit dat ze elkaar niet voor rotte vis uitmaken... is al goed nieuws hier in, in België. Ja, van de lotte kreeg ze niet niet eens meer om de tafel, um, heeft hij dan nou, helemaal sinds niets... september niet meer, hè? Nee. Is het is echt al heel lang. Hè? Heeft hij helemaal niets bereikt? Nee, er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd de uh, afgelopen maanden. Er is ontzettend veel op tafel geweest. Er is echt een heel nieuw land, bij wijze van spreken, ligt er op de tekentafel. Een, een overeenkomst over dat onmogelijke kiesdistrict brussel halle vilvoorde zou nabij zijn geweest. Er was een plan om al het geld in België opnieuw te verdelen. Een hele nieuwe verdeling voor het geld. Er werd gesproken over de splitsing van justitie, splitsing gezondheidszorg, splitsing arbeidszorg arbeidsmarktbeleid, nou dat denkwerk is natuurlijk, gaat natuurlijk niet allemaal in één keer de prullenmand in, dat, dat, dat gaat niet gebeuren. Maar tegelijkertijd is dat ook van de lanotters een zwakte geweest, die hele brede aanpak. Nou, vorige week veranderde die van strategie en zei die, oké, okay, less is more, we gaan dan misschien maar alleen maar het sociaal-economische beleid gaan we goed uitwerken en dat splitsen. En dat liep ook toen fout, deze nieuwe aanpak. En daar staan we nu. We durven het bijna niet te vragen, Wessel, maar we doen het toch. Wat ja. nu? Uh, ja, nou, de koning is nu aan zet zoals dat gaat en we krijgen weer de gebruikelijke rituelen te zien. Die gaat consultatierondes houden met, uh, met alle partijleiders. Uh, nou, van de week zal dat niks meer opleveren, Van het, weekend, uh, het wordt een weekendje doorwerken voor koning Albert. Uh, dan begin volgende week zal hij toch met een nieuw traject, onderhandelingstraject uh, waarschijnlijk moeten komen. Nou, de huidige formule van alleen nationalisten en socialisten, die is nu echt wel dood. Dat is wel duidelijk. Dus uh, waarschijnlijk moeten nu de liberalen eraan te pas komen om de boel te redden, om de boel te depaneren... Uh, uh, maar dat is ook toch weer lastig. Die liberalen zijn namelijk op het punt van al die taalproblemen... zijn het ongelofelijke scherpslijpers. Dus ook met hun uh, nee, ligt niet meteen direct een oplossing in het verschiet. Goed, Wessel. Belja's zal eruit zijn. Zeker. <laughs> kan maar even duren. Nou, we hoeven, die voorlopig, uh, we hoeven daar niet op te letten op die telefoon. De OV-chipkaart houdt de gemoederen van de Tweede Kamerleden vandaag ook weer bezig. Vanmiddag is er een spoedoverleg, spoeddebat... met de minister van Infrastructuur, Melanie Schultz van Hagen. Natuurlijk allemaal te maken met het feit dat uh, frauderen met de OV-chipkaart vrij eenvoudig is. Zo toonde de NOS samen met Brenno de Winter aan. Politiek redacteur Margreet Boer is in Den Haag. Margreet, wat willen de Kamerleden dan van minister Schuls, Vraag ik me af. Ja, de Kamerleden die hebben gezegd dat ze het heel erg vervelend vinden dat die OV-chip toch weer gekraakt is. En dat zijn ze eigenlijk zat. Want ja, eerst bleek dus dat saldo kun je makkelijk verhogen. En nou gisteren bleek dat je vanuit huis gewoon die kaart kunt kraken. Hè? En je hoeft dus niet meer met je OV-chipkaart langs die poortjes. Dat kun je allemaal omzeilen. En uh, ja, die vragen over veiligheid van de OV-chipkaart komen op een heel gevoelig moment, omdat volgende week, dan is het februari... en dan wordt in de provincie Zuid-Holland de hele strippenkaart afgeschaft. Ja, en een groot deel van de Tweede Kamer vraagt zich nu dus af... is dat wel zo verstandig? Moet die strippenkaart gewoon niet nog een tijdje blijven? Dus dat debat zal gaan over ja, de fraudegevoeligheid van de kaart... maar vooral ook over de vraag... moet in Zuid-Holland die strippenkaart nog een tijdje door blijven gaan? Ja, dat invoer, Margeet, in Zuid-Holland in Den Haag en omstreken. Dat is natuurlijk een hele, hele operatie met poortjes en kaarten en, uh, en chipkaarten. Zit dat erin dat ze dat nog uitstellen? Nou, daar lijkt het uh, niet op, want de minister die heeft gezegd dat ze het aan de vervoersbedrijven zelf overlaten, uh, of ze in Zuid-Holland die strippenkaart uh, volgende week willen afschaffen of niet. Dat is voorgelegd aan bijvoorbeeld Connection en dat soort bedrijven, HTM. En uh, ja, die hebben gisteravond de minister antwoord gegeven en die bedrijven zeggen wij zijn helemaal klaar voor die OV-chipkaart. Wij voldoen ook aan alle eisen die de minister zelf heeft gesteld. Dus ja, alles is erop gericht om volgende week die OV-chipkaart in te voeren. Dat willen ze ook. En ja, zij zeggen wat Zuid-Holland betreft... is volgende week gewoon de strippenkaart de verleden tijd. Ja. Nou, dan ben ik erg benieuwd. Want wij hebben de PvdA eerder vandaag gesproken. Die willen graag pas op de plaats. Ja. Wat denk jij? Hoe hangt de vracht erbij in de Kamer? Nou ja, eigenlijk is er geen weg terug. De PvdA zegt wel vooral wat er nu gebeurt. Is, ja, nu even niet. De PVV zegt, uh, wij willen echt voor langere tijd wel uitstel. En dat die strippenkaart gewoon blijft. Maar de minister, die, ja, die erkent wel dat het allemaal uh, wat problematisch is. Maar zij heeft eigenlijk gewoon aangegeven... dat ze de beslissing overlaat aan de vervoersbedrijven zelf. Hè, om die OV-chip in te voeren. Want het zijn ook die bedrijven die de Financiële schade dragen, de kosten van de fraude. En omdat ze het aan hen over heeft gelaten en zij heeft, die bedrijven duidelijk hebben gezegd: wij willen gaan invoeren. lijkt het er toch op dat uh, in Zuid-Holland de strippenkaart de prullenbak in kan. En dat iedereen dus in bus, tram, metro volgende week gewoon met OV-chip moet reizen. Omdat de minister echt de zaak beide bedrijven heeft neergelegd. Oké, okay, nou, we horen jou later wel op radio 1. Margreet Boer, dankjewel vanuit Den Haag. Vijf en half tien. We gaan naar de Duitse Bondsdag. Want daar is zojuist de jaarlijkse Auschwitz-herdenking begonnen. Met. Een Nederlander als hoofdgast. Soni Wijs uit Ude spreekt vandaag als eerste Nederlander het Duitse parlement toe. Hij is uitgenodigd als vertegenwoordiger van de Sinti en Roma. van wie tijdens de Tweede Wereldoorlog zo'n 500.000 mensen zijn vermoord. Laten we even meeluisteren met Soni Wijs in de Bondsdag. Maar ook voor de gemeenschap der Sinti en Roma in het heleboel. Hier vandaag staan te durven. vind ik als een zeichen der Anerkennung des uns während der Zeit des Nationalsozialismus zugefügten Leids. Heute gedenken wir die Opfer des Nationalsozialistischen Genozids an 500.000 Sinti und Roma. Wir erinnern an die Opfer der Shoah, des Mordes an 6 Millionen Juden. En we gedenken al de andere opferen des nazi regimes. Sony, wijst dus uit Uden. Hij springt nu de Bondsdag toe. Hij staat daar om de slachtoffers van het nationaal socialisme... in de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Erzonnen van fanatische nazi's, verbrecheren... die daartoe in hun rassengesetzen een legitimatie vonden. Sinti en Roma zijn na eenvorming... De Nuremberger rassegesetten in het jaar 1935. Evenzo wie de Joden, uit rassische gronden vervolgd worden. Joris zegt dat sinds 1935. Sinti en Roma al werden vervolgd. naar de rassenwetten van Nuremberg. Hij zal vandaag dus op 66e eh, herdenkingsdag. van de bevrijding van Auschwitz. nog verder, dus de Duitse Bondsdag eh, toespreken. Eine Strategie, die ich als Salami-Taktik definieren möchte. Immer einen Schritt weiter, was letztlich in einer ganzen Reihe von Maßnahmen gipfelte. Identifizieren, erfassen, isolieren, berauben, ausbeuten, deportieren und schließlich ermorden. Uiteindelijk werden ze vermoord na heel veel ellende... wat Sinti en Roma is overkomen eh, voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoni wijst dus vandaag in de Bondsdag. Zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 journaal van deze ochtend. U hoort over de toespraak van Sony Wijs, trouwens, in de middag nog meer. Wij gaan door naar de collega's van de KRO, Sven Kokkelman. Goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Buitenlandse politici die de mensenrechten schenden, hoeven zich in de toekomst wellicht veel minder zorgen te maken als ze naar Nederland komen. Want de minister van Buitenlandse Zaken is aan het uitzoeken hoe hij die mensen een handje kan helpen om ze hier niet vervolgd te krijgen. Vier op de tien uh, smerigste hotels van Europa staan in. Amsterdam. Amsterdam. De stremming op de Rijn bij de Lorelei... waar we elke dag zo ongeveer aandacht aan besteden hier op deze zender... Eh, begint nu ook een logistieke nachtmerrie te worden... die zijn tentakels uitstrekt tot in Brazilië. En natuurlijk als de brief van het kabinet over Afghanistan komt... zo vlak voor tienen, dan hoort u dat ook bij ons op Radio 1 in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van de man die je net aanschuift. door het Megens, goedemorgen. Radio 1, het NOS-journaal. Geruchten deden al een tijdje de ronde, maar nu is het definitief. Keeper Edwin van der Sar stopt aan het eind van dit seizoen met voetbal. De 40-jarige doelman van Manchester United schrijft op zijn website dat hij zich nog fit voelt, maar dat het tijd wordt om aandacht aan zijn gezin te geven. Het Amerikaanse begrotingstekort loopt dit jaar op tot recordhoogte. Het tekort stijgt tot 1500 miljard dollar, en dat is 100 miljard meer dan in 2009. Obama ziet het tekort als een erfenis van Bush, en de Republikeinen wijzen naar het nieuwe stelsel voor de gezondheidszorg en de economische crisis.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 Aan de hand van het aantal sterren, maximaal vier, kan een automobilist zien hoe veilig de weg is. Voor de snelwegen bestaat al zo'n keuringssysteem En de eerste sterren voor provinciale wegen, die worden volgend jaar uitgedeeld. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANUB, verkeersinformatie. De files van de ochtendspits zijn snel aan het oplossen. Toch gebeurden er veel ongelukken en dat zien we nu nog steeds terug. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Amstel is de rechte rijstrook dicht. Twee kilometer files staat er inmiddels achter. Elders op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de Afrit-Everdingen en Beest. 5 kilometer ligt daar een gekantelde vrachtwagen dwars op de rijbaan. Die blokkeert drie rijstroken. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen het Afrit Arkel en Hardingsveld Giesendam, 6 kilometer. Na een aanrijding is de linkerrijstrook dicht. Ook bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Tussen knopen en Plein en Nieuwerkerk aan de IJssel 7 kilometer stilstaan. Alle rijstroken zijn daar nog altijd dicht. Het heeft te maken met technisch onderzoek na een ongeluk in de Spits. Voorlopig wordt het verkeer daar over de vluchtstrook geleid. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Buitenlandse politici die de mensenrechten schenden. hoeven zich in de toekomst in Nederland. wellicht geen zorgen meer te maken over vervolging. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit hoe ze die mensen een handje kunnen helpen. Vier van de tien smerigste hotels van Europa staat in Amsterdam. Stremming op de Rijn is een logistieke nachtmerrie. in het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is twee minuten over half tien. Dit is Caro, Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend aan de grens met Duitsland in Baberich. Waar straks een hoofdrol is weggelegd voor het Gelderse paard. Mooie beesten, goedkoop, makkelijk in de omgang en binnenkort misschien ook uitgestorven. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.kro.nl Uri Rosenthal, de minister van Buitenlandse Zaken, onderzoekt hoe kan worden voorkomen dat buitenlandse overheidsfunctionarissen in Nederland worden vervolgd voor het schenden van mensenrechten. Blijkt uit een geheime memo waarop KRO-reporter de hand heeft weten te leggen. Lisbeth Zegveld, goedemorgen. Goedemorgen. U bent advocaat en hoogleraar internationaal humanitair recht. Uh, u hebt de memo gelezen? Ja, heb ik. Wat is in uh, het kort uh, uw bevinding na het lezen van die memo? Nou, ik begrijp het belang van de staat wel dat als hier hoogwaardigheidsbekleders komen, uh, dat ze graag willen dat die mensen ongeschonden het land weer kunnen verlaten. En daar hebben we ook regels voor, hè, bepaalde ja. hoogwaardigheidsbekleders hebben immuniteit, die kunnen niet voor de Nederlandse rechter gehaald worden. Uh, maar dat zijn bepaalde mensen, de ja. staatshoofden en de ministers van buitenlandse zaken. En, en voor de andere mensen. Ja, premiers en andere mensen geldt het niet voor. De zogenaamde trojka noemen ja. ze dat, hè? ja. Nou, en, en, en de memo zoekt naar mogelijkheden om de immuniteit ook misschien voor andere mensen in te richten. Ja. Nou, als dat volgens de wet gebeurt en volgens een democratische procedure... dan kun je daar een debat over hebben, maar is daar niet zoveel mis mee. Ja. Wat er mis is met de memo is dat het uh, uh, zoeken is naar het inzet van machtsmiddelen om uh, uh, ja, op, de, op de rand van uh, wat de wet nu uh, biedt uh, immuniteit op te trekken. Hoe bedoelt u? En ook buiten immuniteit allerlei middelen in te zetten om toch te voorkomen dat die mensen voor een rechter worden uh, gebracht. Terwijl dat dus wel... De juridische bedoeling is, eh, zeker ook gezien het belang van Nederland om de strafloosheid aan te pakken voor ernstige misdrijven. Ja. Nou, wat ik daarmee bedoel, eh, ik heb zelf een, een tijdje geleden voor een Palestijns slachtoffer van foltering opgetreden. We hadden een aangifte gedaan tegen de, eh, het hoofd van de Israëlische Veiligheidsdienst, meneer Ayalon, die kwam hier in Nederland had geen immuniteit. Nou, het OM was wel willend, nam de aangifte in behandeling. Maar dan zegt uh, een richtlijn... Uh, er moet advies aan buitenlandse zaken gevraagd worden... over de immuniteit van de meneer. Nou, ik zeg dat simpel, want dat heeft hij niet... want de man was hoofd van een veiligheidsdienst. Ja. En op, uh, nou, dat gaat dus naar buitenlandse zaken. Er is een brief overheen geschreven. Mensen schieten op, want hij gaat op een gegeven moment weer weg. Prima ja. aangifte, helder verhaal. En dan komt het advies uh, een dag nadat meneer vertrokken is. En dan zie je dus, en het advies was... hij heeft geen immuniteit, u kunt hem vervolgen. En dat is de sfeer die deze memo ook uitademt... in allerlei poriën, allerlei gaten die ze hebben gevonden... Om uh, hun, hun middelen in te zetten om hoogwaardigheidsbekleders, ook degene die geen immuniteit hebben, toch vrij en rustig Nederland te kunnen laten bezoeken. Ja. En daar heb ik moeite mee. De zaak die u beschrijft uh, van meneer Ayalon wordt zelfs met naam en toenaam genoemd in uh, dat memo. En de minister vraagt advies aan zijn ambtenaren uh, om met een paar handvatten te komen om eens te kijken of we um, uh, als die buitenlandse staatshoofden, ministers of wie dan ook het land gaan bezoeken um, met grote politieke en uh, strategische belangen voor Nederland, of we niet kunnen proberen om uh, daar geen gedoe over te laten ontstaan. Ja. Nee, dat, ja. Daar komt het in feite op neer. Ja, het op neer. En dan komen er allemaal korte uh, adviezen. Eén is uh, het veranderen van de wet. Dat kan toch? Dat kan prima. Via een democratische procedure. Geen ja. enkele probleem. Daar, als de Tweede Kamer daarmee ak mee neen akkoord neen is, dan is, de, dan is er niks nee, aan de hand, niks toch? Aan de hand. Nou ja, goed, je kunt het ermee oneens zijn, maar dat is een heel ander debat. Ja, dan is een uh, mogelijkheid uh, om een Nederland partij te laten worden... bij het zogenaamde Special Missions-verdrag uit 1969 van de Verenigde Naties. Ja. is dat precies. Ja, dat is een, uh, een verdrag wat destijds uh, door een uh, heel gering aantal uh, staten is ondertekend en waar Nederland op dat moment dus niks voor uh, voelde. Uh, de redenen die je uh, bent, u me, laat ik schuldig. Uh, maar in ieder geval destijds vond men dat politiek absoluut geen goede zaak. En nu zou dat dus als politiek instrument ingezet worden om die immuniteit op te trekken, Lijkt mij niet de juridische basis die we, de juridische kant die we op moeten. Nee, dus de enige want... egen, eigenlijke haalbare juridische weg is het veranderen van de wet. Ja, kan dat zo? de Nederlandse nationale wet kan dat zo? Gaan wij verder met immuniteit, dan uh, volkrechtelijk uh, wellicht uh, op dit moment aan de orde is. Maar daar lijkt mij geen probleem mee. Ook niet uh, in tegen het licht van internationale verdragen. Nou, uh, kijk, wat we niet hebben is bijvoorbeeld immuniteit voor internationale strafhoven. Hè. De internationale uh, strafhof in Den Haag, die mag gewoon iedereen vervolgen. Ja. Maar het verschil daarvan is, is dat een internationale rechter uh, zich ermee bemoeit. En immuniteit gaat er nou juist om dat een nationale rechter zich niet over een ander staatshoofd ja. uh, uitlaat. Dus dat zijn ongeveer gelijke partijen. Ja. Uh, dus ik zie op zich... Ik zou me ook voor kunnen stellen dat iemand immuniteit krijgt voor de duur van een bezoek... als je dat netjes vastlegt. Uh, nou, ik, ik denk dat je daar nog een aardigheid mee komt. Ja. In ieder geval alles beter... Uh, dan het uh, procedureel gehandels wat we nu zien achter ja. de schermen. Daar komen we zo meteen op spreek, over te spreken, want ook dat wordt met naam en toenaam beschreven in dat memo. Even toch nog naar de rol die Nederland speelt op dit uh, uh, terrein, zou ik maar zeggen, internationaal gezien. We hebben internationale strafhoven in onze residentie in Den Haag. We hebben een grote naam, althans vinden we zelf in ieder geval hoog te houden... als het gaat om het verdedigen van de mensenrechten. Hoe moet je dan uh, zo'n poging... Of in ieder geval het vragen om advies van de minister nu zien tegen, tegen het licht van onze internationale positie en uh, ons imago. Ja, nou ja, daar zit ook de spanning. En die, die signaleert dat memo ook heel duidelijk. Vandaar waarschijnlijk ook dat het een geheim memo is. En vandaar ook dat onder andere zin wordt gezegd. Pas op voor het publicitaire risico. Pas op, hè, want we, hebben ook een, uh, we gaan, zetten ons ook in, uh, althans in naam, voor het voorkomen van straffeloosheid. Dus de memo ademt die spanning ook uit. Ja. En maar tegelijkertijd zeg ik ook meteen, immuniteit is wel een gegeven. Dus het is helemaal niks mis mee om bepaalde categorieën, en dat kan wat ruimer misschien, om die immuniteit te geven. Ja. Maar regel het um, maar dan dat dan netjes in de wet, zegt u eigenlijk. Wat zegt u? Dan moet je dat netjes regelen in de wet, zegt u eigenlijk. Ja, nou kijk, op het moment dat het niet geregeld is, en men wil het ook niet regelen omdat uh, dat belang van strafloosheid ook uh, nageleefd wil worden. Dan moet je dat ook... Doorleven. Dan moet je niet zeggen van nou, dat doen we dan formeel voor de, voor, de, voor de bühne. En dan achter de schermen gaan we toch alles erop zetten om uh, uh, zo'n vervolging niet plaats te laten vinden. Dan moet je ook die straffeloosheid, dat belang, moet je dan ook nuanceren en daar gewoon open kaart spelen. Ja. Om, om een voorbeeld te geven, ja. Arjelom was bijvoorbeeld uitgenodigd door een, door een privépartij, zoals we dat noemen, door het, door het CIDI, hè, het ja. Joodse uh, centrum hier in Nederland. Ja. Nou, dan wordt er een memo gesuggereerd, misschien kunnen wij dit soort privé-uitnodigingen overnemen als staat. En dan stel ik me zo voor dat er dan wordt gezegd, meneer ...komt hij dan vier uur smiddags uh, nog even een kopje thee op het ministerie drinken... ...want dan wordt het ineens een staatsbezoek. En dan zeggen ze, het is uh, uh, waarschijnlijk dat de rechter gevoelig is... ...voor de betrokkenheid van de staat bij zo'n zo bezoek. Ja. Dat heeft dus niets meer met immuniteit te maken... ...maar dat heeft met beïnvloeding van een rechter te maken... ...en met uh, inzet van machtsmiddelen, die de andere partij natuurlijk nooit heeft... ...om een bepaald doel te verwezenlijken. Ja. En daar... Uh, daar zie je het probleem met het uh, belang voorkomen van straffeloosheid. Want dan zit je helemaal niet in de sfeer van ook een legitiem belang, namelijk immuniteit. Maar gewoon in, in, in puur uh, politieke handel ja. uh, die op dat moment opportun voorkomt. Goed, dan nog even uh, het nalopen van andere machtsmiddelen uh, waar u over uh, spreekt. Beïnvloeding van de timing van het proces en de uitspraak. De staat kan, ik citeer nu dat memo: indien de procespartij... of indien procespartij proberen om de timing van het proces en uitspraak... zodanig te beïnvloeden dat deze politiek zo weinig mogelijk hinder veroorzaakt. Voorzaken. Dit kan door middel van contact met de betrokken rechtbank en gif. als ook door een verzoek aan de behandelend rechter om uitstel. Met andere woorden, het beïnvloeden van het strafproces. Ja. Nou ja, dat is op zich is dat een, een legitiem middel. Hè? De timing wordt inderdaad door uh, advocaten, dus ook de advocaat van de staat, wordt daar natuurlijk uh, contact over uh, gevoerd met de rechter. Ja. Het probleem is dat ze hier ook nog een andere vorm van contact suggereren. Ja. Dus het gaat niet alleen maar over contact met de rechter over uitstel, maar er wordt nog iets opengelaten. Een contact met de rechter in algemene zin. En dat is uit een boze. Dat doen we in Nederland niet. Goed. We hebben geen contact met rechters. Anders dan dat het open is met hè, informeren van de andere, andere partij. Ja. Dus... Het wordt niet helemaal helder, maar ik heb er mijn vragen bij. Goed, het gaat hier om een, een gevraagd advies van de minister... en een geleverd advies door één uh, of meerdere ambtenaren... zo te lezen uit dat memo. We weten natuurlijk nog niet welke conclusie de minister heeft getrokken. Nee, maar wat ik, kijk, als je zo'n memo kunt schrijven... en veel van dit soort kwesties zullen ook op dat niveau... waarop deze memo is geschreven, afgedaan worden als de, als de nood aan de man is... dan denk ik, dit is kennelijk de sfeer die ademt. Dit is hoe de mensen die er uiteindelijk in ieder geval mede over gaan overdenken... En, dit gaat voor mij op een aantal punten zodanig te verder. Ik denk, dat moet je al niet eens nu op papier willen schrijven, nog los, of dit beleid wordt. Kennelijk wordt dit toch gevoeld als een, als een, een mogelijke vorm van beleid. En eerlijk gezegd, we hebben het al langer gezien dat dit zo gebeurde. We konden alleen onze vingeren er niet op leggen. Nu staat het zwart op wit. En dan kunnen we gewoon zeggen, kijk, dit was achterkamertjesbeleid. Uh, uh, ja. En nu staat het in één keer op papier. Goed. Het advies is gevraagd naar het uh, afgezegde uh, bezoek van uh, de Indonesische president Yudu Yono. Hè? Uh, ja. uh, eind vorig jaar. En toen heeft de minister dus met dit, uh, is, heeft hij om dit advies gevraagd. Wat zou er nu wat u betreft moeten gebeuren eigenlijk? Nou ja, kijk, als, de, als men voelt dat er onvoldoende ruimte is... dat als er uh, hoogwaardigheidsbekledingen naar Nederland komen... die niet onder de formele immuniteit uh, vallen zoals het nu geregeld is... Ja. dan moet je daar een debat over voeren... en dan moet je eens kijken of de wet daar mogelijkheden voor biedt om dat op te, op te rekken. Dus u roept eigenlijk de Tweede Kamer op om hier uh, werk van te maken... en een open uh, uh, debat met de minister aan te gaan en met open, bedoel ik, in de openbaarheid? Nou ja, kijk, het is niet, ik sta slachtoffers bij, dus het is niet in mijn belang om dat zo ruim mogelijk te hebben. Maar ik zie het belang van de staat wel, maar dan kun je daar inderdaad een eerlijk debat over hebben. Wat niet moet is uh, uh, op een oncontroleerbare wijze uh, een, een, een mentaliteit implementeren die eigenlijk zegt slachtoffer, uh, uh, leuk dat jij die aangifte doet. En we hebben best wat met mensenrechten en met ernstige misdrijven, maar ja. je kunt het vergeten. Want wij trekken toch uiteindelijk aan het langste eind. En, en dat is denk ik waarom dat allemaal wat, uh, ja, als je het wil regelen, via de wet moet gebeuren. Mevrouw Zegveld, ik dank u wel. Graag gedaan. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Op de lijst van landen waar kanker het meest voorkomt... staat Nederland op nummer 12. Nieuws van deze week. Op nummer 1 staat Denemarken. Vraag, hoe kan dat terwijl de Scandinavische bevolking... tot de oudste ter wereld behoort? Het antwoord komt van Nadja Amea van het Wereldkankeronderzoeksfonds. Nou, we weten dat mensen in hoge inkomenslanden vaak meer overgewicht hebben meer alcohol drinken en minder uh, bewegen. Er bestaan dus ja, overtuigende wetenschappelijke bewijzen... dat deze factoren het risico verhogen op een aantal veel voorkomende vormen van kanker. En dat zien we terug in de lijst. De hoge notering van Denemarken uh, kan gedeeltelijk verklaard worden... door de goede diagnose en registratie van de ziekte in dat land. En Denemarken kent een hoog percentage rokers... in het bijzonder onder vrouwen en een hoge alcoholconsumptie. Juist, al dus het antwoord op de vraag van vandaag. Heeft u ook een vraag, Meld u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland kro.nl voor uw minuut Ranking de Nieuws. Gaan we nu terug naar Babberie. Terug dus naar Marcel Dekker. Waar ik uitkijk op een landje met daarin een paard. Nou ja, een paard voor de onverschillige, maar een Gelderspaard voor de liefhebber. Een liefhebber zoals Jan Soeter van de Gelderland Paard Associatie. Uh, want u bent gek op dit ras, hè? legt u eens uit waarom. Ja, ik vind het een fantastisch paard. En uh, we zijn ook uh, wat betreft het onderhoud sober... en, en heel goed uh, te houden door uh, gemiddelde Nederlanden, zeg maar. En ja, ik vind het uh, gewoon fantastisch. Low budget paard, mag je het zo zeggen? Mag je wel stellen, ja. In uw ogen wordt dit ras, dit paard, in zijn bestaan bedreigd. Wat is er aan de hand, legt u eens uit? Nou, de grootste bedreiging vond eigenlijk dat we dus... Uh, in de valkerij dus langzaamaan uh, door invoering van, van uh, wat divers bloed... wat te veel afwijkt van het Gelderse, van het originele geldse, het klassieke. Dat daardoor de, de karaktereigenschappen ook verloren gaan. Vooral het karakter dreigt dan heel snel verloren te gaan. En ook uh, de andere eigenschappen die zo belangrijk zijn bij dit paard. Hoe komt dat dan? Omdat men dus niet uh, de bloedlijnen in de gaten houdt die dus uh, zo klassiek geldisch zijn. Dat kun je dus op papier heel goed uh, zien. Wat dus de klassieke lijnen zijn die uh, altijd uh, ook geregistreerd staan binnen het stamboek uh, als Gelders type... Dat die uh, niet meer in voldoende maat aanwezig zijn. En daardoor het paard er nog, lijkt het paard er misschien nog wel op. Maar uh, het heeft toch niet meer de, die eigenschappen die het eigenlijk uh, had moeten hebben. Nee. Goed, nou, de bloedlijn van dit paardenras moet dus uh, behouden blijven. Uw associatie eist ook een uh, fokplan. Hè? En daar is uh, dan. Zou je denken, ook een taak weggelegd voor de Koninklijke warmbloed. Warmbloedpaardenstamboek Nederlands. jongen, wat, wat een mond vol. Uh, Hans Krudde, daar bent u van. Als ik Jan Soeter mag geloven, dat zei hij over de telefoon tegen mij. U helpt dit ras naar de knoppen. Nee, onze allereerste doelstelling is dit, dit ras juist te behouden. Uh, de heer Soeter gaf al aan dat een groepje destijds... Uh, bij het stamboek heeft geklaagd over hoe het ging. En uit dat groepje is de huidige afdeling Gelderspaard... bij het stamboek uh, voortgekomen. En wij hebben nog steeds het doel om dit ras in stand te houden. En het doel van een stamboek is in eerste instantie... dus een registratie van, uh, van de dieren. Kijken of ze aan de minimale eisen van het ras uh, voldoen. En op dat moment worden ze geregistreerd. Meneer Soeter, er grootste... is helemaal niets aan de hand. Nee, nee maar de grootste, het grootste bezwaar is dat men uh, voor een aantal jaren terug... Uh, die groepering, de, die dus het Gelders paard nog beha behartigt binnen dit, uh, dit stamboek... dat die dus uh, de bloedvoering hebben vrijgegeven. En dus, dus dat men zegt, we uh, keuren het paard als het erop lijkt. Maar men kijkt dan niet voldoende naar het papier... hoe, hoe dat uh, klassiek genoeg in elkaar steekt. Zoveel procent Gelders bloed moet er in het paard zitten. willen dit het uh, klassiek paard, Gelders paard kunnen noemen? Meneer Krudde, u waarborgt de klassieke bloedlijn niet goed genoeg. Nou, dit is absoluut niet het geval. Uh, het vrijgeven is nooit sprake van geweest. Het enige wat ooit gebeurd is is dat men op een gegeven moment de mogelijkheid heeft geboden om uh, gebruik te maken van uh, hengsten uit andere bloedlijnen. Wel aanverwante fokkerijen, bijvoorbeeld uit de rijpaard of de tuigpaardrichting. Dat zijn paarden die... Zo, heer Soeter gaf het al aan, die vanuit de Gelderse paarden gevokt zijn... waar dus een beetje ander bloed in zit, om aan bloedverruiming te komen. Het inteelt, dat ligt continu op de loer, nog altijd. Het vormt een bedreiging voor het Gelderse paard. En het is uit noodzaak geboren. Het gaat allemaal om bloed. Dat is uh, zoveel staat wel vast inmiddels. Um, ja, de Tweede Kamer heeft zich er zelf mee bemoeid. Hè. Die wilde ook die instandhouding van, van dit ras. Er is een studie bij de Universiteit Wageningen op dit ogenblik gaande... Um, Hoeveel tijd hebben we eigenlijk nog voordat we uh, dit ras moeten afschrijven... en moeten zeggen, het is uitgestorven, het Gelderse paard? Nou, de, de, de, de, de tijd wordt steeds korter. Maar wat mij betreft is dus de, vooral die klassieke, het echte Gelderse... dat, dat verdwijnt en dat is, is bijna verdwenen. En dat zou ik heel, heel erg jammer vinden. Meneer Krudde? Ja, het, in mijn ogen is het 5 voor 12. Dat zal ik niet ontkennen. Uh, gelukkig hebben we te maken met een groeiend aantal uh, merries. De hengsten hebben we veel te weinig. Dat is, dat is echt wel een, een, een probleem aan het worden. Wat echter een kans is, is de, de markt. Want als er geen markt is, is er ook geen gelders paard. Dan, dan sterft het echt uit. En, uh, waar wij onder andere erg mee bezig zijn, is promotie van dit type paard. Dank u wel. Zei Marcel Dekker vanuit Paprieg. Straks tentenkampen, mislukte oosten en ziektes. Pakistan is de overstromingen nog lang, lang, lang niet te boven. Is nu het goede nieuws. Positive nieuws Network. Hi, met Henk Hansen. Hi, Henk Hansen. Ik wil graag met u de ik-vader-stresstest voor aanstaande vaders doen. Kan binnenkort namelijk op de negen maanden beurs in de RAI... Karel-Johan, daar gaat hij met de ik-vader stress test. Oké, okay, Henk Hansen, shoot. Welk voorbeeld heeft jouw eigen vader je gegeven? Afstandelijk, warm uh, of macho? Uh, warm en macho. Oké, okay, die onthouden we even. Uh, vind jij het mannelijk om in het openbaar een fles te geven? Uh, ja, dat doet het goed hè, bij vrouwen, geloof ik. Als je dat ja, doet. ja dat werkt je nou vertederend. Is is geen probleem, of is het typisch vrouwenwerk, of doe je het alleen als het moet? Uh, nou, alleen als het moet, hoor. Oké. Okay. Wat doe je als de verloskundige straks tijdens de bevalling zegt... ...Karel-Jan, uh, geef me de forceps. O jee. Geef je haar dan een high five? De wat? Laat je je biceps zien? Geef je een krachtige handdruk of geef je de verlosstang aan? Nou, doe maar een ferme handdruk dan. Fout. Dat oh. is de verlosstang. Gezellig. Ben je tevreden met je financiële situatie? Ja, enorm. Ja, oké. Okay, ja. Mijn nee, geld gaat goed. Top vader of top baan? Oeh. Top, uh, uh, top vader, jou ja, hoor. Ja? Uiteindelijk is geld niet belangrijk. Ja. Oh, Oké, okay. tien ja. punten. Je geeft je baby de fles, maar je vrouw zegt: Joh, Karlo-Jan, dat doe je helemaal verkeerd. Hoe reageer je dan? Hmm, doe je toch lekker zelf. Volg je braaf haar aanwijzingen op? Ga je gewoon door en denk je: waar bemoeit zij zich eigenlijk mee? Ja, of, ja, ja, ja, ja, ja. Of ja. geef je de baby aan haar en zeg je: Nou, doe het allemaal zelf. Oh ja, dat kan ook. Wat doe je? Um, ik ga gewoon door als die baby maar drinkt. Nou, ben ik geslaagd? Gefeliciteerd. Oké. Okay. Gemeente Ude, goedemorgen. Zijn jullie blij dat bij de opheffing van de wijkraad Ude Centrum niet is gesjoemeld met subsidiegeld? Ja, we zijn ontzettend opgelucht. Met hand van het licht. 30 minuten van je lunchpauze, niet al broodkauwend voor je computer of druk pratend met je collega's, maar gewoon even in serene, meditatieve stilte. Loskomen uit die sociale flipperkast. Ja. Lijkt me heerlijk zo'n lunchmeditatie. Maar hoe doe je dat? Ja, bij mediteren doe je eigenlijk niet zo heel veel. Het is net met ontspannen. Um... Mm -hmm. Het is niet iets doen, het is meer iets niet doen. Of iets loslaten. Dan kan je bijvoorbeeld even je ogen dicht doen. Hoeft niet, hoor. maar ook mensen die mediteren met de ogen open. Maar hm. je kan die ogen dicht doen en bijvoorbeeld de aandacht even naar je ademhaling laten gaan. Oké, okay, zullen we even dan? Ja. Ga je met Henk Hansen? Misschien wel bij langs en die gedachten die laat je rustig komen. Daar je, probeer je geen mening over te hebben en die gedachten gaan ook weer weg. Oh, en je gelukkig. probeert eigenlijk in een relatieve rust ja, eigenlijk even te zijn met wat op dat moment is. Ja. Um, en je probeert je hoofd of je gedachten daarbij um, nou, ja, uit te schakelen. Dat is niet helemaal goed, want dan zou weer aandacht heen gaan. Maar dan probeer je eventjes ja, van weg te blijven. Dag. Dag! Brengen van het goede Nieuws was Carl-Johan de Zwart. you know there's a new dance soon be going up around in every city at all and in every town We het de jerk. Ryan Short is 7 minuten voor 10, dames en heren. En jullie, weten u het nog? Overstroomde grote delen van Pakistan. Miljoenen mensen werden getroffen door de watersnoodramp. Maar nu, zes maanden later, is het allemaal niet echt heel veel beter daar. Oxfam Novib, de hulporganisatie, maakt de balans op. Annick van Lokeren, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe erg is het er nog? Nou, het is nog uh, vrij erg. Er zijn nog uh, veel mensen die dakloos in vluchteling vluchtelingenkampen wonen. Vele delen staan nog onder water. Vooral in Sint, in de zuidelijke provincie. En ziektes breken uit in verband met de barre winter. Ja, 200.000 tenten, hè? Nee, 200.000 mensen hebben inmiddels griep en longontsteking... als gevolg van uh, inderdaad het bivakkeren in slechte tenten en de winterse kou. Waarom is het zes maanden na die ramp daar nog steeds zo slecht? Omdat het een uh, enorme ramp was. De schaal was heel erg groot, zoals u weet. Uh, het is ook ontzettend moeilijk om alle mensen te bereiken. Er zijn nog steeds mensen die nog geen hulp hebben gehad. Uh, in november vorig jaar hebben we als Oxfam zelfs nog mensen gevonden die nog niets hadden gekregen. Het is een enorme logistieke uitdaging, laat ik het zo zeggen. Is dat gebied zo onherbergzaam? Vele gebieden zijn onherbergzaam en vele gebieden zijn nog steeds ook moeilijk bereikbaar. Waarom? In verband, ja, die wegen zijn niet gelijk uh, gerepareerd. Uh, er is nog steeds water. Er zijn nog steeds mensen die moeilijk te bereiken zijn. En ook niet per helikopter en uh, grote hulpconvooien, luchtsteun, dat soort dingen? Ja, maar je moet ze dus wel weten te vinden. Juist, u weet ook niet waar ze zitten? Nee. Niet altijd. Dus we weten ook niet hoeveel mensen precies in nood zijn, nog altijd. Nou, in principe is het bekend dat er nog zeker 170.000 mensen uh, in kampen wonen. Maar dat zijn geregistreerde kampen. Maar volgens Oxfam zijn de getallen echt vele, ma vele malen hoger. Omdat ja. veel uh, Pakistanen die bij familie zijn gaan inwonen, die zijn dus niet geregistreerd. Maar je hebt ook heel veel mensen die zijn gewoon naast hun afgebroken huis gaan wonen in een tent. Ja. Het kan er sterfers koud zijn in de winter, hè? Ja. Hoe is het dan nu? Koud. Hoe koud? Ik denk onder, onder nul. Juist, dus dan zit je in je tentje en dat is sowieso niet prettig... maar al helemaal niet als je niks hebt, hebben ze die mensen te eten? Nou, dat is ook een probleem. Uh, omdat heel veel stukken, water nog, uh, stukken land nog onder water zijn, is er, is er niet gezaaid. Uh, oogsten zijn mislukt als gevolg van de overstromingen... Dus uh, dat rapport wat uh, Oxfam uitgebracht heeft... waarschuwt ook voor, uh, doe er wat aan... anders komt er inderdaad weer een groot hongerprobleem. Ja. Wat zou er nu concreet moeten gebeuren? Concreet wat er moet gebeuren is... dat uh, degenen die nog humanitaire hulp nodig hebben... dat die dat krijgen... Uh, en het tweede punt is, is dat er wederopbouw. Dat er heel goed gekeken wordt van. Uh, hoe kunnen we die mensen het beste helpen. hun leven weer op poten te zetten. En hoe is dat? Dat kan bijvoorbeeld door inderdaad uh, te helpen met uh, het. Uh, met het weer opnieuw krijgen van landbouw. Uh, zaai, uh, zaden uitdelen. Maar dan moet eerst dat water weg zijn. Want je kunt dat zaad niet in het water. Ja, maar, er, dan zijn dan ook, ja, maar er zijn ook gebieden waar het water natuurlijk al verminderd is. Ja. Maar dan moeten gewoon schoonmaakoperaties gehouden worden. Is er om... extra geld nodig? Ja, er is zeker extra geld Hoeveel? nodig. Uh, de, de VN had gevraagd vorig jaar oktober om 2 miljard dollar. Ja. Er is nog maar de helft binnen. Ja, dus uh, er is op zijn minst nog een miljard dollar nodig... om die mensen daar echt te kunnen helpen. Nou, uh, is het uh, een half jaar geleden, zoals ik... Ik kan zijn dat die ramp heeft plaatsgevonden. Is het een vergeten ramp intussen? Ik denk dat het uh, voor grote delen uh, een vergeten ramp aan het worden is. Ja. Tijd voor meer geld dus dan alleen de noodhulp. Ik dank u wel. Ja hoor, graag gedaan. Straks, dames en heren, de Nederlandse binnenvaart komt steeds verder in de knel... door het traag optreden van de Duitsers bij de Lorelei. En dat heeft zelf consequenties voor bedrijven in Brazilië. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Dan ook meer nieuws, hoop ik, uit Den Haag... van de brief die het kabinet schrijft over Afghanistan. Eerst nu de reclame en het nieuws met Dorald Megens. Tot zo. Internet, langs, Twitter, kranten, radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Ja, zijn we compleet? ga ik over naar de mededelingen. Dan kom je tot de vaststelling dat topsport en doping een Siamese tweeling is. Maar daarmee beschuldigt u in feite alle topsporters. Uh, ja, als u dat zo wil noemen. Respect voor omgang met elkaar. Wat betekent dat? Dat wil ik eens van jullie horen. Ja, dat kijk je. Dat, dat, dat. Dus ik zeg altijd tegen de mensen van geen zorgen voor de dag van morgen. De straks tussen 11 en 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.